Goedemorgen, ik ben Dioke en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog te druk in de winkelstraten, zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad na een overleg met burgemeesters. Ondanks dat ze zich zo goed en kwaad mogen de regels houden, je wel ziet dat heel veel mensen samenkomen in het centrum van een stad, in een winkelcentrum. Sinterklaas komt eraan, Black Friday komt eraan, de kerstinkopen komen eraan. Nou ja, precies, dat soort acties, daarvan zou je eigenlijk moeten, moeten zeggen... zo'n Black Friday, dat moet je gewoon dit jaar niet willen. Het ging gisteravond ook nog over het vuurwerkverbod. Het kabinet wil niet dat je dit jaar met oud en nieuw sierpotten of knallers afsteekt. Zijn de burgemeesters wel blij mee? Om wat meer druk van die ketel te halen in de handhaving... en ook onze zorgbroeders en zusters te ontlasten... vinden wij dit wel een goed voorstel als ze ver zou komen. Waarschijnlijk horen we vrijdag of het verbod er ook echt komt. President Trump is boos op Pfizer. Die medicijnfabrikant maakte gisteren bekend... dat zijn coronavaccin in 90% van de gevallen werkt. In eerste instantie was Trump blij... maar nu heeft hij er toch een boos tweetje over gestuurd. Hij is boos dat het nieuws pas na de verkiezingen bekend is gemaakt. Volgens Trump is er bewust mee gewacht... omdat de vaccinmaker hem de overwinning niet gunde. Er wordt dit weekend weer een groot illegaal feest gehouden... Volgens het AD heeft de organisator van meerdere feestjes dat bekendgemaakt via Instagram. Het account staat op privé, maar heeft wel meer dan 14.000 14 volgers. De politie zegt tegen de krant de boel in het vizier te hebben. Cafés en restaurants hebben het zwaar nu ze door corona al wekenlang op slot zitten. Kapster Margriet uit Dwingelo in Drenthe... ...wilde haar dorpskroeg maar wat graag een hart onder de riem steken. Nou ja, toen ik hoorde dat de horeca voor de tweede keer moest sluiten... ...toen dacht ik direct van, uh, ja, dan wil je helpen. Je wilt gewoon iets doen en je weet niet wat. Maar goed, ik heb de kapsalon, ik kan knippen, dus dit is wat ik kan doen. Dus heeft ze alles wat ze gisteren heeft verdiend aan het café gegeven. Kopgezelligheid, met een vleugje positiviteit. De kroegbaas zegt dat hij heel ontroerd is door de knipactie. Het weer veel wolken, op sommige plekken is het mistig. Vanuit het westen gaat het weer regenen. In de misten gaat het op 8, op andere plekken maximaal 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn... staat Vierde tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 3 kilometer... met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Song. I'm up way too late, Lord and Barclay Bay, tell me what did that do wrong? ZFM ZF. No, Voor voorbestemd en roze kleur leek. Een gelukkig gejijde bleek tijdelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen. Nu is het over. Geen contact, gebroken hart is, dus meestal nog het gaat. Niet met mij. Zij houdt nog steeds van hem en hij nog steeds van haar. Soms blijf je wel verbonden, maar ben je niet meer bij elkaar. Dan zie ik het niet dat ik gaan, want ik het zelf ook nooit geloof. Van liefde naar een vriendschap, zo kan het dus ook. De meeste exen loop je met een grote boog omheen. your dad it's not all you want from me i just want your company girl it's obvious elephant in the room Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brazilië zijn proeven met een vergevorderd Chinees coronavaccin stopgezet. Volgens de Braziliaanse gezondheidsdienst gebeurde dat eind vorige maand na een ernstig negatief effect. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Rusland, Armenië en Azerbeidzjan hebben een overeenkomst gesloten. waardoor de oorlog in de regio Nagorno-Karabakh vandaag wordt beëindigd. De premier van Armenië zei dat hij het land de komende dagen gaat toespreken. En het Britse hogerhuis heeft de omstreden brexitwet van premier Johnson verworpen. Volgens de Lords moet hij de wet zo aanpassen dat de afspraak met de EU over Noord-Ierland in stand blijft. Het weer is nog bewolkt en op veel plaatsen is het mistig. Op plekken waar de mist blijft hangen wordt het 10 graden en elders wordt het vanmiddag 15 graden. Oh, let me come inside let me touch, me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 I feel Home is right I don't understand